Voor een zaak alleen moet opdraaien, vaak nadat medeverantwoordelijken hem in de steek hebben gelaten, zegt dat hij voor het, het manneken staat. Over de herkomst van deze uitdrukking stasten wij in het duister. Mogelijk heeft het te maken met een of ander plagerij of met een of ander plaagspel. Want de zichtspijs vertoont opvallend veel gelijkenis met die andere uitdrukking de buff zijn, namelijk de bef zijn. Ik ben de buff, ik ben de bef, dus ik heb het gedaan, ik sta er alleen voor. Ook deze uitdrukking heeft te maken met een plaagspel waar we het over een paar maanden al over hebben gehad. Van een koe, wier baarmoederhals naar buiten komt, zegt men hier, ze roost, ze roost. Het zwakke werkwoord, Rozen. rozen dus verwijst naar roos, dat volgens het WMT mond van baarmoeder betekent. En die naamgeving zou berusten op gelijkenis. De mond van de baarmoeder die uitgestuurd wordt, zou er uitzien, zegt men, als een roos. Het WMT karakteriseert alvast het werkwoord rozen als typisch voor Vlaanderen. Een uh, zullig vrouwmens heet bij ons ook een trezebees. En het WNT citeert deze vorming onder dezelfde betekenis. Het woord verwijst naar de voornaam Theresia, Een synoniem is trine naar Katrien. Wij kennen inderdaad ook dat is een trine, een echte trine, dat dus synoniem is voor dat Theresebees. Iemand iets wijs maken heet hier ook in zak een zak opgeven, een een zak opgeven. Opgeven. Het opgeven van een zak wijst naar het op de schouders tillen, het optillen, het opheffen en moet in onze uitdrukking figuurlijk worden begrepen. De zegswijs komt niet in de standaardtaal voor en de dialectwoordenboeken nemen ze evenmin op. Als twee auto's bijvoorbeeld op elkaar inrijden, wordt hier ook gezegd «Tis radijs, «Tis radijs. De wending is synoniem voor een heel hoop aantal dus andere dingen, gelijkaardige synoniemieke uitdrukkingen of woorden. Denk maar aan bonk, bonké, boef, kartač, klet, lap, tekkes en mot. En het woord dat vermoedelijk een verbassing is, is eigenlijk niet meer te etymologiseren. Radijs komt ook voor in de uitdrukking Hij verstaat er geen radijs van. Hij verstaat er geen radijs van. De wending komt niet in de dialectwoordenboeken voor. Vorige zondag hadden we het over dievenweer. Naar aanleiding van het ruwe, donkere, regenachtige weer werd hier inderdaad dievenweer gezegd. Maar we zien dat het woord in het algemeen Nederlands bestaat in dezelfde betekenis. En men verwijst ermee natuurlijk naar het weer dat de dieven bij hun werk uh, gunstig zou zijn doordat het dus... Uh, uh, regenachtig is, donker is ook ruw weer en doordat er nogal wat waait en dus uh, door het lawaai worden de dieven dan ook minder gehoord. Vandaar dat dievenweer dat dus uh, althans qua vorming algemeen Nederlands is. Uh, wij hebben het gehad over een scheerzolder, uh, vorige zondag een scheerzolder uh, en in het algemeen Nederlands uh, wordt dat een vliering genoemd. Nu, de, het woord scheerzolder is Zuid-Nederlands, volgens Van Dalen. Men bedoelt ermee een verlieping boven een zolder, ontstaan door bevloering van de windbalken en de hanebalken van een kapconstructie en in het algemeen gebezigd als een armoedige of een uh, ongelukkige. De eerder ongelukkige uh, woonruimte. Er is ons gevraagd naar de uitdrukking wolvijzers en schietgeweiden. Vroeger was dat plaatje met die tekst uh, nogal vaak te zien, onder meer in de. Berg. En de vraag is: wat doet dat wolfijzer hier, of wat deed dat hier? Wijst dat op de aanwezigheid van wolven? Inderdaad, moet een wolfijzer worden begrepen als een euh, wolfsangel, dus een soort wolfsklem waar men wolven euh, mee zou vangen. En uh, het moet inderdaad uh, erop wijzen dat, dat er vermoedelijk ook wolven in de streek waren. Ofwel was het uh, bedoeld als een soort van uh, uh, waarschuwing, die waarschijnlijk uh, in oneigenlijke zin dan moet worden begrepen, in de zin van: er zijn uh, dreigementen, hier uh, dreigen gevaren, hier zijn verborgen onvoorziene dreigingen te verwachten. Vandaar die woordgroep wolfijzers en schietgeweren. ...die volgens uh, het zuidoost vlaams Idioticum, dus het woordenboek van Terling... Uh, ...wel eens verhaspeld is tot uh, wafelijsters en schietgebedekens. Dus de, die plaat met die tekst moet uh, elders ook in uh, Vlaanderen te zien zijn geweest. En naar aanleiding van de woorden die wij geregeld opgeven... ...en waar, waarom, waarom wij dus betekenissen, verwachten en uitdrukkingen en zegswijzen ...en ook uh, vormingen, hebben we het vorige zondag gehad over keis... Keis, dat dus bij ons een synoniem is voor een bougie, een bougie van Franse herkomst. En wij hadden het inderdaad over een van een sens, en met dat kaasken is er dus in die tijd nogal wat uh, gedaan. Het was een handig middeltje, onder meer voor het invetten, maar werd ook gebruikt in de volksgeneeskunde. Wij kennen de uitdrukking de duvelaafde keis, dus de, de duivel bemoeit er zich mee, dus bijvoorbeeld als men ergens naar zoekt en dat niet vindt, dan wordt dat wel eens gezegd. Wij kennen ook de uitdrukking hij is uitgegaan, lekker kersken. Hij is uitgegaan, lijk een kaasken. Dus iemand die stilletjes is uh, gestorven. We kennen ook de uitdrukking, in veranst, een keisvee doen branden. Dus ergens een kaas voor doen branden. Of daar mag een dikke keis de vee doen branden als zij dus geluk heeft gehad. Of een teken van dankbaarheid. Uh, dikke keizen onder de neus, wordt gezegd van kinderen die dus uh, zich niet snuiten, die dus een vuile neus hebben. Wij zeggen ook uh, dikke wieken, dus een variant daarvoor. Als samenstellingen met keis hadden wij keistriet, dat een uh, eigenaardige samenstelling is, want dat riet is, uh, bestaat niet, het is eigenlijk roet, en men verwijst daarmee naar het vet uh, waaruit dus uh, kaarsen worden vervaardigd. Kaarsroet is het, en niet Keistried. De Assena zegt keistriet, keiseriet en dergelijke. Uh, wij kennen ook keislichten en keiserpannenken als samenstellingen voor kaas. Dan hadden we het ook over uh, kuul, kuulen of kuuleken, uh, dat bij ons natuurlijk bekend is. heel, heel wat uh, koolsoorten kennen wij als witte kuul en roekuul en groenkuul. Wij kennen ook de uitdrukking het is kuul, dus het is kool, het is nonsens, het is klet. Wij kennen natuurlijk de samenstelling, dus kuulkoekkoek. Een kuulstek, koolstek dat in volksmond ook betekent clarinet. En een kuuleveld. Kuul is ook een uh, voornaam, een toenaam. Dus uh, wordt in de bijnaamgevingen als ze uh, wel gehoord. Wij We kennen ook de kuulzaad voor de sloeren van destijds. Tot daar uh, de, het overzicht van de oogst van vorige zondag.